Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVDA, SP, D66 en GroenLinks hebben samen alternatieven bedacht... voor een deel van de bezuinigingen van het kabinet. De vier partijen willen op die manier de bezuiniging op kinderopvang... onderwijs, veiligheid en inburgering ongedaan maken. Het demissionaire kabinet presenteerde dinsdag een pakket aan besparingen... dat in 2015 oploopt tot ruim 3 miljard euro... PvdA, SP, D66 en GroenLinks zijn daar niet tevreden over. Ze willen voor zo'n 1,3 miljard veranderen en halen dat onder meer bij het gevechtsvliegtuig JSF. Verder wordt voorgesteld de winstbelasting voor grote bedrijven niet te verlagen en de doorwerkbonus af te schaffen. De Tweede Kamer praat volgende week over de plannen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV willen dat er minimum straffen komen voor criminelen die voor de tweede keer de fout ingaan. Nu bestaat er in Nederland alleen maximumstraffen waar rechters niet boven mogen gaan. Vorige week lekte al uit dat de onderhandelaars rechters bij zware vergrijpen ook aan een minimum willen binden. Maar de manier waarop was nog niet duidelijk. Volgens ingewijden in Den Haag waren VVD en CDA bang dat de minimumstraffen soms te zwaar zouden uitpakken, en vreesde de PVV juist voor te veel uitzonderingen op de hoofdregel. Naar verluid is nu afgesproken zonder uitzondering een minimumstraf te geven aan recidivisten. Als mensen twee keer een misdrijf plegen is de rechter aan een ondergrens gebonden. De centrumrechtse regeringscoalitie in Zweden krijgt definitief geen meerderheid in het parlement. Dat blijkt uit de hertelling van de verkiezingen van afgelopen zondag. Vergeleken met de voorlopige uitslag steeg het aantal zetels voor de coalitie wel met 1 naar 173... maar dat is nog altijd twee zetels te weinig voor een meerderheid... Dat betekent dat premier Reinfeldt op zoek moet naar steun van andere partijen. Hij heeft al gezegd dat hij niet wil samenwerken met de rechtspopulistische Zweden-democraten die met twintig zetels in het parlement komen. Wel hengelde hij naar samenwerking met de Groenen, maar die hebben daar geen zin in. Het weer vanavond en vannacht buien, minimaal rond 13 graden. Morgen begint met wat opklaringen, maar smiddags volgen er opnieuw buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft, beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu Alternative FM. They hold the grudge, cause it's going your way, the unfair way, obedience what you say. Hey, for your presence, they stay the hell and in a free doorway. Things are okay, no matter what they say, that's only totally hearsay. they're choking in the smoke. Why you consume a J stay ahead of the game, clock the dames, gain the fame, ready to tame, some feel the pain, some hail your name. Doc stay lame while you're living in a fast lane. Living in a fast lane Why they're flipping Sipping 40s How you living Value is giving While you're dripping In a fast lane Living in a fast lane Living in a fast lane It's night for you, bro, but I'm not impressed, no. Het was een mooie meidag. En toen maakte ik kennis met uh, een muziek van deze band. Houses heet uh, de band. Bestaande uit Ellen van der Woude, Gijs Loods, Tobias Ponsjoen, Manuel van den Berg en Jeroen Roelofsen. En die laatste die vierde zijn eindexamenfeest. Of tenminste is een beoordeling al daar. Van uh, de Pop Academie. En ik neem aan dat de heren en ook de dames met vlaggenwimpel zijn geslaagd. Dus dat uh, kan je dan wel eventjes zeggen... Ella van der Wouden, dat is de liedzangeres van deze band. En zij is geboren op 8 oktober 1987 in Sion, Zwitserland. Als dochter van een Zwitserse moeder en een Nederlandse vader. En zo is zij een beetje groot geworden. En muziek is er voor Ella altijd al geweest. En ik zeg al, ze waren van de popacademie. Ik heb het over de popafdeling van het conservatorium. Waar ze de afgelopen zomer samen dus uh, met haar vier vrienden heeft uh, afgestudeerd. En het gebeurde allemaal op een uh, eindexamenfeest of een eindexamenbeoordeling... ...waar ook Julian Cassette, of terwijl Julian Laupser. en Daan van Putten van Gangster. En die Daan van Putten van Gangster die komen we straks misschien nog wel even tegen. Daarvoor een, uh, een mooi nummer van de Urban Dance Squad. Het min of meer waar het uh, mee begon. In 1991 is de band eigenlijk met, of wat zeg ik, 89 met Mental Glass voor de Globe. Dat was een eerste album waar ze mee kwamen. Maar de band is al veel eerder actief geweest, namelijk in 86 in Utrecht. En daar hier ging het er toch al energiek aan toe. En zo werd dat in 1989, 1989 een debuutalbum opgenomen. Die werd zo goed ontvangen dat ze daarmee een Edison wonnen. En later uh, hadden ze ook nog een behoorlijke live reputatie op bijvoorbeeld Pinkpop, Maar ook op de New Yorkse New, Mu New Music Seminar. En er zijn een aantal bands die zich hebben laten inspireren door uh, de Urban Dance Squad. Waaronder, ja ja, je gelooft het niet, Rage Against the Machine. Inderdaad, ook die. Het uh, is vandaag, jongens en, mijn, en aan de andere kant van de radio... 23 september, je luistert naar Alternative FM. Zonder Menno, maar wel met de geestelijke bijstand van Marcus van Dam. Hoewel, die loopt nog een beetje te kruggen. Maar die zorgt natuurlijk voor het uh, technische rijlen en zeilen. Ja, zeg het eens, kerel. Uh, ben je nou zo erg uh, van de streek? Ja, pak maar die microfoon. Beetje verkouden. Beetje verkouden. Hoe is dat ontstaan? Um, ik denk een beetje zonder te weinig kleren. Uh, de, de buitenlucht in. De koude buitenlucht. Ja. En dan. Uh... Gaat het zijn. Uh, het, uh, het is een beetje een gevaarlijk jagertijd ook. En je denkt van, hé, hey, het is 20 graden buiten. Maar ondertussen uh, valt dat dan zo verschrikkelijk vies tegen. Dat je denkt van, nou, uh, ik kan wel hè. Maar, ja. Dan, dan kan het uh, allemaal niet. Dan heb je pijn in je keel, loop je doest en kan je ja. niet echt lekker radio maken. Nee, nou goed. Uh, blij dat je er wel in ieder geval bent. Dat sowieso. Uh, zo opgezette tijden zal ik uh, heel even nog een beroep uh, erbij doen. Maar goed, dat... Uh, Zullen we dan eventjes zo direct allemaal bekijken. Maar we gaan natuurlijk ook uh, verder met uh, alles wat uh, aan muziek hier op de tafel uh, komt. Ik geloof dat dit uh, wel heel erg uh, bekend is bij een hoop mensen. En dan moet ik er als het goed is, moet ik natuurlijk juist yeah. moet wel even het uh, goede neerzetten. Wacht even. Ho, ho, ho. Het gaat mij allemaal een beetje te vlug uh, van, uh, van het goede. Ik had het, uh, de lijn niet goed openstaan. Maar dit is hem dan. Ik heb het over deze populaire band, The White Lies en Farewell to the Fairground. On running. There's no place like home, there's no place like home. Keep on running, keep, keep on running. There's no place like home, there's no place like home. I'm gonna Ze zijn nooit nog zo maf geweest uh, om dit soort uh, werk uit te uh, knallen met kippen... van het brein dat kwam uit de ruimte. Uh, breinianen en aardbewoners, zo vermeld de website. We hebben heel veel belangrijk nieuws voor je. Ja, vandaar deze nieuwsbrief. Het volgende, uh, dat is dat uh, op zaterdag 5 juni, maar we zal weer een tijdje terug... en daardoor loop ik achter. En dat is de aardse en Gregoriaanse worden jullie verwacht in Timboek... toen we bij KC. Nou, dat zal wel een tijdje terug... Maar goed, waar uh, kun je ze eigenlijk uh, dan van herkennen? Uh, in ieder geval, ja, weinig nieuws is er uh, onder de zon uh, van uh, het brein dat kwam uit de ruimte. Maar die jongens die komen uh, oorspronkelijk ergens uit de buurt van Heemskerk en Castricum. Daar komen ze vandaan. Uh, heb ik dan nog wel wat informatie? Jazeker wel. Uh, dat wilde zeggen. Dan moet het uh, eventjes uh, heel, fijn. <laughs> dan moet het heel fijn dat, uh, dat het eventjes hier uh, aanwezig is. Uh, het is een... in ieder geval een uh, Castricums trio... zoals gezegd. En ze brengen... een Noord-Hollandse band en artiesten op een bijzondere wijze... onder de aandacht. Geïnspireerd door muziek... en songteksten worden zij... door hun kenmerkende setting gefotografeerd. En dat blijkt ook wel, want ze hebben... ook in de voorrondes van de Rob Akda Award... hebben ze gestaan. En daar uh, waren ze... te zien in hele rare... Uh, uitziende pakken. Het leek wel alsof ze... uit een... Uh, van een andere planeet kwamen. zo... Is het ook bedoeld? Ze oefenen en schijnen ergens te oefenen in een van de ruimtes in de buurt van Gastricum en hun optreden is toch wel min of meer hilarisch. Ik zou zo bijna willen zeggen dat het een beetje een equivalent is van de Raggende Mannen. Hoewel het niveau van de Raggende Mannen was natuurlijk ongeëvenaard, maar daar doet het mij dan nog wel eens sterk aan denken in dat opzicht. Overigens, als we het over de voorholders van de Rob Agdow woord hebben... in november begint het weer, 2010-2011. Wie worden de opvolgers van Ethereal? En die staan vanavond trouwens in de halve finale in Speakers in Delft. Um, dan gaan ze proberen een finale plaats af te dwingen voor de Melkweg. Later dit jaar, in december, zal dan moeten blijken... of ze dan ook uh, ja, zeg maar de alternatief pop-rock... Uh, award gaan winnen bij de Grote Prijs van Nederland. Maar zover is het in ieder geval nog niet. Wie een voorronde ook heeft overleefd... en wie een voorronde ook heeft gewonnen... is deze groep. Palalalalaka en St. Paul. Zij bij ons hier te gast in de studio en toen speelden ze akoestisch. Ik moet zeggen dat het een, een zeer interessant optreden was geweest. Deze Vijfmansband opgericht door de gebroeders van Vliet. En ze groeiden op in de Hollandse bossen. En wat er allemaal zich afgespeeld in die Noord-Hollandse bossen. Het schijnt dat, dat ze daar in een brouwsel uh, terecht zijn gekomen van een vrij hoge stangwoordgehalte. En uh, dat brouwsel dat is van de, de Ierse tovenaarslering Palalalaka. En van het drinken van een klein beetje van de brouwsel was het afdoende geweest. Maar de broers vielen beide in een grote ton met toverdrank. Nou, en als je de verhalen van Asterix en Obelix leest, dan weet je wel waar het toe kan leiden. Go and Feed the Rabbits was het eerste belangrijke wapenfeit van deze groep in 2006. Het was een EP. En daarna hebben ze toch een echte ware album uh, weten te maken. De Invention of Breakfast. En daar is dit nummer Saint Paul op uh, te vinden. Nummer wat uh, ze hier ook hier akoestisch hebben gespeeld. Dus het is uh, zo, niet zomaar even een band die uh, eventjes op een regenachtige namiddag een beetje aan uh, het uh, muziek maken is. Nee, ze doen het uh, vrij serieus moet ik er uh, toch wel even bij zeggen. Goed, dat was... Dat waren onze vrienden van Palalalaka. Dat is toch altijd wel iets wat er overigens wel een beetje in gaat, dacht ik zo wel te weten. Een andere groep, maar die heeft al ruimschoots zijn sporen verdiend. En die was ook een tijdje een beetje rustig rond deze band. En dat heeft alles te maken met wat personele bezettingen en personele veranderingen. En een tijdje dat ook West Borland van deze groep een tijdje niet bezig is geweest... En dat heeft ertoe geleid dat de heren een, een, een tijdje even uit de running waren geweest. Ze hebben het zelfs zonder west -Borland gedaan, maar dat haalde het niet. De man was toch zeer belangrijk. Onlangs hebben ze een optreden gegeven in de Heineken Musical Hall. Vraag het dan maar eens aan Menno hoe dat geweest is. Hij is van voor naar de achteren van de Heineken Musical Hall en weer teruggegaan. En uh, het t-shirtje wat hij aan had, dat kon hij uitknijpen. En dat stond dan de volgende dag gewoon recht overeind naast zijn bed. Dus dat uh, hebben we dan uh, eigenlijk het over. We hebben het over Limbiskit. Fred Durst en de zijne. Waar begon het allemaal mee? Het begon allemaal met Faith. Dat was, uh, hoe moet ik goed zeggen, Faith. Uh, de cover van George Michael. Die zo af en toe nog wel eens een, uh, met een auto winkelpui in elkaar rijdt. Hè, dat doet hij nog wel eens. En dan uh, mag je nog een paar uh, maandjes mag je even brommen in de cel... Maar Limbisky dacht van, uh, ja, koffers, dat is misschien wel heel erg uh, goedkoop. We kunnen het ook zelf. Nou, hier begon het eigenlijk echt mee met een eerste eigen gemaakte nummer. Dus ook alweer van het een tijdje terug. Maar het is toch heel langzamerhand een beetje in alternatieve kringen een uh, klassieker geworden. Hier is Nukkie. Deze band lag in het feit van de liedzanger Ian Curtis en hij was zo verliefd op het podium, maar een handicap dat hield hem eigenlijk tegen. Hij had last van epilepsie en ja, dat met een behoorlijke inspanning die je elke keer op het podium moest leveren, dat ging op een gegeven moment toch zijn tol eisen. En zo uh, moest hij toch uh, met pijn in het hart, uh, ja, moest hij toch afscheid eigenlijk nemen van het uh, podium. En dat, dat kon hij eerlijk gezegd niet. En zo gebeurde het dat hij uh, tijdens het luisteren van uh, Iggy Pop's, The Idiot, uh, besloot om een einde van zijn, uh, aan zijn leven te maken. Dus het is een beetje een tragische achtergrond van uh, Ian Curtis, The Joy Division, daar hebben we het over. Met She Lost Control, een, een beetje een noisy band uit Engeland. Ontstaan ergens, uh, zeg maar uh, halverwege de jaren 70 tot het begin van de jaren 80. En er zijn ook nog wat uh, interviews uh, bewaard uh, gebleven. En ook uh, zijn er nog wel wat, uh, ja, wat, een beetje wat uh, sessies, de John Peel sessions. Uh, daar zijn ook nog uh, geluidsopnamen. John Peel was een uh, zeer bekende BBC uh, radiopresentator, of eigenlijk Disjochie. Ik geloof dat hij bij Radio One zat. Nou, die uh, wisten toch heel wat van uh, de Britse popmuziek te vertellen. Nog meer dan dat ik dat uh, kan eigenlijk. Op deze septemberavond dat het een beetje weer regent buiten. Het is toch eigenlijk wel een beetje weer triest dat we op zo'n manier weer afscheid moeten nemen van een, uh, ja, een zomer die toch ook niet helemaal een uh, zomer was eerlijk gezegd. We gaan uh, door met uh, plaatselijke helden, plaatselijke favorieten, zou ik bijna willen zeggen. Want uh, display, uh, die uh, hebben we klaarstaan. En display, ook bekend van de voorrondes van de Rob dat uh, Ze wonnen de eerste voorronde van het uh, jaar 2009-2010. En aanstaande zaterdag gaan ze spelen in Crackers. Dat is een halem en dat uh, zal vanaf half elf tot uh, één uur gaan duren... En Crackers is een, een, een, een beetje een muziekcafé in Haarlem. En dat heeft allemaal te maken met het afscheid van Erik. Erik van het Display gaat ermee stoppen. Maar de bedoeling is, en zo meldt uh, Sam mij eventjes nog, uh, dat ze uh, wel naar een uh, nieuwe interesse gaan zoeken. Dus het is nog niet zo zeker dat ze met z'n vieren doorgaan. Het ziet er misschien wel uit dat ze toch gewoon met z'n vijven uh, aan de gang zullen blijven. Dus dat uh, is het uh, verhaal van Display. Ze zijn dus nog uh, gewoon uh, bezig. Uh, wat wij hebben klaarstaan is een uh, hele leuke. Die hebben ze hier uh, gespeeld. En daar dateert ook de radioopname van. De opname van Van de Zomer. Uh, Wander, die uh, zeg maar uh, de zangpartij voor zijn rekening neemt. Die is een beetje op vakantie geweest. dacht van, ik heb een heel leuk liedje. Want hij was een beetje... Een beetje, een beetje op ondersteboven van een uh, dame daar op het strand en hij denkt, daar kan ik wel een leuk liedje over schrijven. En dat is dus uh, dit geworden. Hier bij ons, opgenomen bij de studio, in, of in de studio tijdens Alternative FM Upside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 Nou vol was dat met My Angel. Daarvoor hoorden we de mannen van Display met uh, uh, Upside Down, moet ik erbij zeggen. En dat hadden ze hier toevallig hadden ze dat hier opgenomen in uh, de studio. Tenminste, dat hebben we toen gevraagd of ze hier een uh, aantal nummers wilden spelen. Vier in getal, dat waren de, de Gibson song, uh, Wasted All My Time, Ain't My Right en Upside Down. En Upside Down. Volgens uh, ons drieën is dat verreweg het beste nummer wat uh, Display uh, eigenlijk uh, gemaakt heeft. En daarom draaien we hem ook hier. En ze zijn dus aanstaande zaterdag in Crackers in Haarlem te bewonderen. Erik houdt hem er nu op van, uh, van Display. Maar ze zijn op zoek naar een uh, nieuwe gitarist. En dan zullen ze waarschijnlijk met z'n vijven gewoon weer verder gaan. Daar waar ze de draad dan hebben laten vallen. Dus dat uh, kan ik dan wel vertellen. Een van de bands die uit Schotland komt, maar wel heel erg bekend is, is deze band van Frans Ferdinand. En dit is toch wel een hele bekende. Al aan de andere kant van de radio denken, wat is dit nu weer? Nou, ga ik je vertellen en verklappen ook. Deze dame heeft uh, al de grote prijs van Nederland in 2008 bij de Sing gewonnen. Maar dit is een uitstapje die zij heeft uh, gemaakt. En het uitstapje, dat heet natuurlijk de underground. Een beetje dance. Nou oh ja, een beetje dance. Het, is, uh, het hoort wel Duits in de... Wat zeg, wat zeg jij, Marcus? Je zegt het al, underground. Ja, underground. Uh, heel duidelijk uh, heb ik uh, al gezegd uh, dat dit uh, uh, eens maar weer bewijst dat iemand dus niet alleen in de singer-songwriter hoek hoeft te zitten. Dit bewijst ook dat zij dus meer kan dan alleen maar dat. Uh, een eigen werk en ik zou bijna zeggen past er eigenlijk naadloos in dit uh, programma. Uh, de andere songs uh, zouden wat meer thuis uh, kunnen op uh, de zondag uh, middag tussen 12 en 2 in de muziekboulevard bij uh, de Singer Songwriters. Daar uh, is dat andere werk uh, min of meer. Hoewel uh, Fabiana niet zo vies is om te uh, optreden hier uh, bij ons in de studio. Dat is al twee keer gedaan. En uh, waarschijnlijk zal er ook nog wel een derde keer gaan komen als zij haar debuutalbum gaat maken. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben nog uh, eentje te gaan voor uh, aan het nieuws van uh, 9 uur. Uh, dat is het van The Broken Bells. en de, uh, dat nummer dat heet The High Road. Tot aan het nieuws. Dan is het maar wel te hopen dat ik hem ook uh, daadwerkelijk ook, uh, kan halen. Want ja, je zal me zien en beleven dat je dan nog net uh, tijd over hebt. En dan ga ik eens even kijken hoe laat het nu is. Nou, dat zou wel moeten kunnen, denk ik. Uh, we gaan het uh, proberen. We gaan het uh, beleven. Tot aan het nieuws van 9 uur: De Broken Bells met de High Road.